Opvallende files in de Randstad op de A9 van Alkmaar naar Diemen... bij knooppunt Holendrecht, 6 kilometer na een ongeluk. De rechterrijstroken staat dicht, vertraging bijna een half uur. De A28 van Zwolle naar Utrecht bij Amersfoort, 13 kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn wel de rijstroken weer vrij... maar is de vertraging nog altijd ruim een uur. Tot zover de verkeersuur. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Hoor, er zijn er heel veel nummers over Zandvoort. En ik verzamel ze ik hoor jij verzamelt ze ook. Ja, hoeveel heb je er nu? Ik heb er bijna twintig. Ongelooflijk. Dus we gaan er toch eens een keer een Zandvoorts uurtje van maken. Met alleen maar zandvoortse muziek. Het uh, Tweede uur aangeschoven is uh, Jan Beelen, CDA. Dankjewel voor de komst. Goedemorgen. Uh, en daarna gaan we met Albert-Jan Vos praten over het luisteren en omgevingsonderzoek. En dan komt Daisy Coraya Komt nog uh, langs. Stukje een hey. stukje gewone muziek.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 Ik vind het toch een beetje ambtelijke taal die erin staat. En uh, de samenvattingen die zijn soms... Ik uh, denk, ja. Ik, je kan er van uitgaan dat die aangenomen wordt. En dan staan er een heleboel randvoorwaarden aan. Gaan jullie dat controleren, al die randvoorwaarden? Zeker, ja. Maar dit, dit we leggen hier nu een visie neer. We, en we hebben veel visies gehad. Ja. En elke keer komen we naar drie jaar terug. Ja. En dan denk ik van, nou jongens. Gaan we weer een visie? visie schrijven? Maar ik denk hier wel...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 de uh. Nou dan komen ze weer aan van het drukke bestaan, want het is weer vakantie zomer wel te verstaan. Uh. Mensen zijn onderweg van een stressende baan naar de plek waar ze helemaal kunnen laten gaan. Zand voor, soms lijkt het wel een sport. Wie het eerst op het strand is in een stoel even sport. Mensen komen voor een rustig smeten zich uit de naad voor een plek en worden geven in ze horen te laat. Dat is lekker zeg. Sta je mooi voor pa, heb je net 15 piet voor parkeren betaald en dan sta je met je codes en je goede gedrag uh. en vooral vast houden die breien wacht.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 ook al valt er wel eens regen in het jaren tijd De compensatie is veel gezelligheid Ga altijd is er wel een feestje aan de hand Kan je mensen tegenkomt die je kent van het strand Dus ik bedenk dit kan geen kwaad Ik naar binnen om te kijken hoe het er toe gaat deze zoveel, helemaal het de kul Geen dorst, want de glazen die blijven gevuld Sta ik daar aan de bar met zo'n vartse gevas Die me constant in mijn oor spuwt Het zweet breekt me uit, dus ik drink nog wat Elke keer als ik dat ben, hoog op mijn lucht Dus, zet je strap voor dit circus aan de zee Want de lol telt hier voor twee Een heel klein stukje paradijs op aarde Beter bekend als voor bij 35 graden Zitten in het dorp waar de meiden zijn In de dag op het strand in de zonneschijn Ga vandaag naar zandvoort, voor.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 In nou begrijp ik niet verkeerd, geef is ook leuk. En in Bloemendaal lig ik vaak in een deur. En ik weet in het wijk aan zee is het vaak gezellig. Maar als ik moest kiezen, bleef zo voor toch mijn eerste keus. Het ligt voor de hand. Nergens zie je zoveel mooie mensen bij elkaar op een strand. En het mooiste is, als je iedereen ziet rennen naar die car, die belt voor verse vis. Iedereen is sexy. Van bike tot spring, van t-shirt tot toppers, hoofddoek tot noppers. Dus zeg geen nee, je gaat mee. Even lekker zwemmen in die mooie bruine zee. Kijk ik in mijn bloed, dan zie ik kan nog gaan granaal.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 ...in het dorp waar de meiden zijn... ...in de dag op het strand in de zonneschijn... ...welkom hier in Zandvoort... ...wielkom in Zandvoort... ...en dat was noodweer met het nummer... ...Zandvoort, feest in het dorp waar de meiden zijn... ...ja, weerdein Weer een van Zandvoort, ja. Ja, jawel. Nou, tegenover ons zit ook een uh, iemand van Zandvoort... ...Albert-Jan Vos, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, er is een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 Maakt u gebruik van sociale media om CVM te verkennen? Ja, dan, wel, dan wel in de, de buurt. Als er in de buurt een activiteit is, als een, ik noem wat, een barbecue of wat dan ook. ga je daar dan heen? Ja of nee? Maak je er gebruik van, van dat soort dingen? En dan allemaal via maar, de sociale media. Dat betekent dus dat de rol van de sociale media belangrijk is. Ja, Facebook, dan, noem maar op, Twitter, dan, Instagram. Dat soort sociale media, daar communiceren mensen mee. Dat, dat ben ik met je eens. Alleen dan had dat in die vragen beter uit. Um, nee, maar dat komen. komt straks. Als je in, dit... in welke mate heeft u interesse in het onderstaande onderwerpen? is ja. Nou, daar staat een heel rijtje. Politiek, ontspanning. De CFM staat erbij en noem maar op. Nou, uh, uh, vind ik stoekruid hartstikke leuk. Hm? En ik kruis stoepkrijd aan. Ja. Ja.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 she puri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 veranderen of arrangeren naar, naar iets meer fado. Dus je hoort de Portugese gitaar. Je hoort dat het een blues is. Je, je hoort dat dat, dat dat ook weer samen kan komen. En, en dus ook deze is. Ja, want je treedt nu op in, in gebouw De Krochtheater De Krocht. Ja. Maar dat is niet zo heel veel mensen die daarin kunnen...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 En waar stond het stadion? En, in Lissabon. En, was, het, was het geel of was het rood? Nou, het was een. Wat was dat nou? Het geest... was geen voetbalstadion. Nee, het was oh, geen voetbalstadion. Ja, ja, ja, ja, ja. Het is echt zo'n concert ja, ja, ja, ja. bij de Expo uh, in Portugal. Uh, dat is en het een het hele gestart. grote zaal. Dat is echt heel groot. Porfilio ja. Atlantico. Nee, zo heet het niet. Nee? Nee. Oh. Ah, ik, ik zal het voor ik, je uh, Ik ben daar pas nog geweest. En, oh. Het verbaaie, ik zei een heel kort zijsprongetje. Een hoop herrie, een hoop ouders. En ik denk, wat is hier aan de hand, joh? En toen bleek Justin Bieber daar uh, op te trainen. Oh trein. nee! Dus, om elf oh. uur kwamen allemaal jankende kinderen naar buiten. <laughs> en daar was het. Ja, aan de uh, uh, voorkant van de expo is dat. Ja, klopt. Ja. Ja, en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 Dus Leuk. Ik wil je hem nu even draaien. Ik zal eens even kijken of hij hem klaar heeft staan. Dat is dan uh, even kijken, volgens mij nummer 10. Klopt dat? Kasper zoeken naar. Kasper zoeken Ja. Ja, dat is, was het moeilijk dus om nummer te herschrijven? Te herschrijven, ja, ik heb het. Oh, we gaan nummer 10. Ga even luisteren. Ja, we gaan even, luisteren. Ja. even een stukje luisteren. Ja, Daar het oh, oh. Zoals je ziet, is was in, in, in Permanent. We houden het even op Permanent. Ja. <laughs> de correctie dus komt van de achterkant. <laughs> ja, dit was met het orkest. Dus ja. maar en, goed. Um, en dan en, kijk je de zaal en, in. En dat, is, dan zie, dan, dat was in de grote zaal. Dus dan zie je uh, de ene groep...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 Een paar voor, uh, voorliefdes. Ja. En dan zeg je, nou ik ga het toch proberen om het papiertje af te geven. Ja. Nou is het ook leuk dat ik iets zingt. Ja. ja, geweldig. Het is inderdaad om uh, half drie. Ja. Dus ik hoop dat uh, de zaal gevuld zit voor je. De entree is 16 euro. Oké. Okay. Uh, men kan zo binnenlopen uh, en een kaartje aan, aan het zaal kopen. Ja. Dat zie ik twee keer knikken. Uh, wij moeten er van tussenkoren, want we hebben nog een klein beetje agenda. Ik vind het hartstikke ja. leuk dat je hier was. Nou, Ontzettend dank dat jullie uh, ons willen ontvangen voor de lekkere koffie. Helemaal goed. Ja. En ik hoop dat het morgen gezellig wordt bij je. Nou, dankjewel. Veel plezier. Dank. Oké. Okay. Dan uh, wordt het dus nu geapplaudiseerd. Ja. Uh, ik neem aan dat de microfoons nog steeds uh, open staan, want we moeten even snel de agenda doen. Ja, ik kreeg net een seintje dat uh, er vandaag bij uh, de diverse supermarkten wordt gecollecteerd voor Jantje Beton. Dus uh, als je gaat shoppen, neem een eurotje meer mee.